Watermoog moet bij het NOS-journaal. Een man die vorige week werd ontvoerd in Zaandam is weer vrij, Hij heeft een advocaat die zijn familie vertegenwoordigt gezegd tegen het ANP en het parool. De politie heeft het bericht nog niet bevestigd. De 36-jarige Wendel Meijer werd vorige week ontvoerd bij zijn bedrijf. Vanmorgen bleek al dat een andere man, die twee dagen later werd ontvoerd, Soufjan Essa ook is vrijgekomen. Beide ontvoeringszaken hebben volgens de politie met elkaar te maken. Waar de mannen zijn geweest en door wie ze zijn meegenomen is nog onduidelijk. Adam Yates, die zich even gele truidrager in de Tour de France mocht noemen... vindt het volkomen terecht dat de jury Chris Froome de trui laat houden. Froome viel een kilometer voor de finish... doordat een motor zich vastreed in het publiek op de flanken van de Mont Ventoux. De jury besloot de laatste kilometer niet mee te tellen voor het klassement. Jeets is het daarmee eens en zei dat hij op zo'n manier nooit plezier had gehad van de leiderstrui. Malcolm Ollema reed sterk en is nu vierde in het algemeen klassement. Een haatprediker heeft in Oostenrijk twintig jaar gevangenisstraf gekregen... voor het ronselen van strijders voor IS. Via zijn YouTube-kanaal riep hij mannen op zich aan te sluiten bij de strijd in Syrië. Volgens de rechtbank in Graz maakte de prediker zich schuldig... aan het oproepen tot moord en bedreiging met geweld... Een man die hem hielp kreeg tien jaar cel. Na vier maanden strijd tegen een illegale mensensmokkel... en het redden van vluchtelingen uit zee... komt het marinevergat van Amstel vandaag terug in Nederland. Het schip voer in de Egeïsche en de Middellandse Zee. In totaal zijn er ruim duizend bootvluchtelingen gered. De grootste reddingsactie was zo'n twee weken geleden. Toen werden bijna 300 mensen van een vissersboot gehaald... in de buurt van de Griekse kust. Ook beviel er tijdens de missie een vrouw uit Eritrea... aan boord van het marineschip. Het weer vanavond verdwijnen de meeste buien en schijnt de zon nog even. Morgen een enkele bui, maar ook zon. Het wordt ongeveer 19 graden. In het weekend stijgt de temperatuur na 20 tot 23 graden. En daarna wordt het nog warmer. Dit was het. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. De avondspits is zo goed als voorbij. Er staat nog wel file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch... tussen Culemborg en Knoopendel, 5 kilometer. Op de A10 de ring van Amsterdam bij Amsterdam Buitenveldert... 3 kilometer door een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstok is daar dicht. A27 Utrecht-Gorkum, daar is het nog druk tussen Knoopend Everdingen en Lexmond. Daar heb je ook nog ruim 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 And Take you get Around, oh, I was once a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 FM Met een hoofdletter zet Van zon, zee, zandvoort en zomerits. I, see moon, I, see moon, I see Oh, when you're at the sun... in anyone internet www.zfmzandvoort.nl van de wereld weet ik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 Ze maakt hart vol met altiëfs uit Londen. Van de wereld weet ik niets, niets dan wat ik hoor en zie.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 Met de prachtigste verhaal. O oh god, wat is ze lief?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 Summer will-